Ah, en het is drie over vijf. Nigel en Erwin, bedankt voor je afgelopen drie uur sportcafé. Het was weer gezellig wat mij betreft. In ieder geval wel. En dit is hem. Tot zeven uur zit langs FM. Funk Night. Was dat uit de playlist? It's on. Langs laten we funk night, 16 over 5 precies. En deze meneer kennen we van de familie de Barge. Dit is Chico Debarge. En zo heet het nummer Talk to Me. Langs laten we night tot 7 uur vanavond. Dat was op iedere zaterdagavond tussen 5 en 7. You're acting too tough I don't wanna get it Another day Do you think I'm Wat een funknight is het? Komt uit de playlist. Ray Goodman en Brown. Why must I wait? Nou, we Nog even wachten op de souvenir die hierna komt. En die komt van Michael Jackson. Dat is Thriller 89. night. Dat waren de zilvers. En daarvoor hoorde je een geweldige souvenir. 1982 kwam het van Michael Jackson. Thriller. Natuurlijk heet het hele album zo. Een van de bestverkochte albums aller tijden. Funky. Langstraat FM. 7 over half 6. The Stanley Clark. De Stanley Clark Band. And don't turn the lights out. We zullen proberen ze aan te houden in ieder geval. Clark Band en don't turn the lights out geweldig nummer Langstraat FM Dala DNA en meer specifiek Langstraat FM Funk Night Dit is Booker Newbury. Take a Piece of Me single Souvenir 1985 en wel heel onbekend weinig over te vinden. Dat is in ieder geval van instant funk. Nou, we gaan eruit met een prima plaats van Primetime. Nou ja, ik zeg Primetime, je kunt er wel doorheen praten, maar moet je zelf weten. Here's is Anytime is Primetime uit de playlist en dadelijk komen we terug met Dick Ben. Tot dadelijk! What time is FM nieuws. Dit is Ewald van Liemt met het radio nieuws. Koninklijke horeca Nederland zegt blij te zijn met het uitgelekte advies van het Outbreak Management Team. Daarin staat dat de horeca en de cultuursector tot s'avonds 8 uur open kunnen, op voorwaarde dat er wordt gewerkt met een beperkt aantal mensen, vaste zitplaatsen en een corona toegangsbewijs. In het OMT advies blijft de nachthoreca dus dicht, al dus de brancheorganisatie. Ook de evenementen gaan voorlopig niet door. Alle familieleden van het Amerikaanse ambassadepersoneel in Oekraïne zijn opgeroepen om het land te verlaten en de evacuatie begint al op maandag, volgens Fox News. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken verwacht een Russische inval in Oekraïne omdat er een enorme troepenmacht aan de Oekraïnse grens staat opgesteld. De Russische marine doet oefeningen in de Zwarte Zee. President Poetin wil dat de NAVO vertrekt uit Oost-Europa en dat Oekraïne nooit lid wordt van die NAVO. In Amsterdam heeft de politie afgelopen nacht een groot illegaal feest beëindigd. Vooral de locatie van het feest met zo'n 300 bezoekers was opmerkelijk. Het ging om een politiebureau in aanbouw op het Zeeburger Eiland. Er zijn twee jonge mannen uit Amsterdam gearresteerd. Op zeker drie andere plekken in de stad zijn illegale feesten met vele honderden bezoekers ontbonden. Zo meldt stadszender AT5. En in de Amerikaanse staat Pennsylvania is een aantal laboratoriumapen ontsnapt... nadat de vrachtwagen waarin ze zaten verongelukten. Er werden 100 makaken vervoerd die bestemd waren voor onderzoek naar vaccins tegen ziekten zoals corona. Die makaken zijn erg geschikt voor dergelijk onderzoek omdat ze wel 30 jaar oud kunnen worden. De politie waarschuwde omwonenden om de dieren niet aan te halen omdat ze virussen kunnen overbrengen op mensen. Ze zijn inmiddels bijna allemaal opgepakt. Het weer bewolkt met in het zuiden eerst wat motregen, in de nacht vrijwel overal droog met kans op mist, het koelt af naar 2 tot 5 graden. Morgen blijft het overwegend bewolkt en droog bij een graad of 8. Tot zover het radionieuws. In 15 seconden: Rozenbrand timmerwerken uit Kaatsheuvel. Zeg je Rozenbrand timmerwerken uit Kaatsheuvel, dan zeg je kozijnen, deuren, dakpellen, erkers, metselwerken, renovatie, interieurbetimmeringen, garage's, aanbouwen, schouwen, haarden, eigenlijk alles waar een vakman aan de bas komt. Kortom, rozenbrandtimmerwerken.nl. Nou, past dat wel in 15 seconden. Wil jij ook een vaste baan na een half jaar bij EU Roots, het uitzendbureau voor de regio Waalwijk en Tilburg? Is dat onze missie.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 en wij gaan de komende vier jaar bouwen. Bouwen van veel en duurzame woningen. Bouwen aan een groene en veilige schoolomgeving. En het verder bouwen aan gezonde gemeentefinanciën. 16 maart, stem VVD Loon op Zand. Band 1985. en I know we'll make it well, alongside We're alongside de Funk Night deel 2 Van aflevering 205 Op deze 22 januari 2022 En hier is One Way Funknight, het is precies kwart over zes uit de playlist. Total Control is het van Tees. en ken Peter Sterrenburg, Kissing the Pink of gewoon afgekocht de KTP. I won't wait, was dat? Het is anderhalve over half zeven. Langzaden we hem, Funknight, nog een half uur lang, dan, dan hoor je. Ik heb het Peter Sterrenburg in Peters Platenparade natuurlijk. The Temptations, look what you started uit de playlist hier. Maar dankzij de fin. Funk Night. Bijna tien over half zeven. Deze is van Jesse Rogers, One Monkey, Don't Stop, No Show. Daarna hoor je Thomas McCleary, Man in the Middle, Juicy met een souvenir, 1985, Bad Boy en Active Force, Cold Blooded. allemaal nog tot zeven uur vanavond hier. One puppy don't stop, no shop One puppy don't stop, no shop. You see, here is Bats Boy. Heid te ver, falling for you Nou, tot volgende week weer, dadelijk Peter Sterburg Met Peter's plagenparade natuurlijk Naar nieuws en reclame van 7 uur Wat mij betreft, tot de volgende week Of tot in het nieuws natuurlijk Of bij de zenders <laughs> Daar ben ik ook te horen, jammer genoeg dan voor anderen fm nieuws. Dit is Ewald van Liemt met het radio-nieuws. De staat.